6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Belgische bus in een Zwitserse tunnel... zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Dat melden Zwitserse media. Onder de 28 doden zouden 22 kinderen van rond de 12 jaar zijn. Ook zijn 24 kinderen gewond geraakt. De bus had schoolkinderen uit Lommel en Heverlee aan boord... en verongelukte in een tunnel op de snelweg A9 bij Sieg...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 U krijgt zo snel mogelijk het laatste nieuws over een verongelukte Belgische bus in Zwitserland. Onder de slachtoffers, zo melden media, in Zwitserland zijn veel kinderen, Belgische kinderen. Verenigde Staten, Japan en Europa koersen af op een groot conflict met China... dat de export van zeldzame metalen beperkt. En die zijn essentieel voor de high-tech-industrie. Correspondent Wouter Zwart vertelt er zo meer over. En we praten erover door met deskundigen in de strategische strijd op die grondstoffen. Michel Rademaker. Er komt meer en beter toezicht op auteursrechtenorganisaties zoals Buma Stemra. Tweede Kamer stemt in met een wetsvoorstel van de staatssecretaris Teven van Justitie. U hoort Teven daar straks over. En Hans Kosterman van Buma Stemra reageert. We praten met CDA-kamerlid Pieter Omzicht. die ons pensioenstelsel moet gaan beschermen tegen Europese regels. In Amsterdam is het wachten op de beslissing van de Wrakingskamer. in het proces tegen Robert M. De uitspraak wordt na negen uur verwacht. Matthijs van der Wiel, ons verslaggever, is bij de rechtbank. Het is onrustig in het noorden van Marokko. waar de bevolking de slechte economische omstandigheden niet langer voor lief neemt. Politie grijpt hard in. We praten erover met Marokko-kenner Herman Opdijn. U hoort ook een verslag van het boekenbal. En over uh, Arjen Robben hoort u. U hoort Robben ook zelf. Hij was goed in vorm gisteravond met Bayern München... en is door in de Champions League. En hij zegt dat hij nog beter kan. Juist. En Jokko? Die is dood. Vader van honderdduizenden dochters bracht heel veel geld op. U hoort meer over deze superstier. Dat er meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Ja, U hoorde het in het nieuws en zojuist ook bij ons... bij een ongeluk met een Belgische bus in een Zwitserse tunnel... zijn volgens Zwitserse media tenminste 28 mensen om het leven gekomen. De bus kwam uit België en had veel schoolkinderen... uit Lommel en Heverlee in de bus. Aan de telefoon nu van de Kantonpolizei in Wallis, Renaldo Caldermatte. Morgen, Herr Caldermatte. Ja, guten Tag. Wat kunnen Sie erzählen? Wat is daar in diesem tunnel gebeurd? We weten dat een bus met 52 personen aan boord van Val Danime, uit een skilager, naar België wollte.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 Ich kann Ihnen bestätigen, wir haben 28 Toteleiter zu beklagen. Davon sind 22 Kinder und 6 Erwachsene. 24 Kinder wurden verletzt und die haben wir jetzt in die umliegenden Spitäler uh, transportiert. Ja, 28 Menschen sind ums Leben gekommen, davon 22 Kinder. Auch noch 24 Kinder sind uh, gewond geraakt. Uh, wie, können Sie etwas erzählen über den Zustand der Verletzten? Over Lessen kan ik tot dit tijdpunt niets zeggen. We waren zeer met de rettungsarbeiten beschäftigt. Er waren 200 einddatum in im Einsatz. En die hele situatie is nog niet ganz überschaubar. Over de toestand van de gewonden kan hij nog niet heel veel vertellen. Ze zijn druk geweest met de reddingsoperatie en hebben geprobeerd zoveel mogelijk nog te doen voor de passagiers in die bus. Herr Kaldemart, vielen dank voor deze snelle Her reactie. Herzlichen Dank. wel. We gaan door naar ander nieuws. De Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum mag in de voorverkiezing twee staten op zijn naam schrijven. In de zuidelijke Amerikaanse staten Alabama en Mississippi won hij de afgelopen uren nipt van Newt Gingrich en Mitt Romney. Volgens Santorum is hij degene die het kan opnemen tegen president Obama bij inhoudelijke kwesties. is we is to de volgende voorverkiezing bij de Republikeinen is zondag in Puerto Rico. Donald Plasterk is door de kijkers aangewezen als de winnaar van het PvdA-debat gisteravond bij Pauw en Witteman. Vijf kandidaten voor het fractieleiderschap gingen voor één keer live op televisie met elkaar in debat. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste. Ook zijn mini-speech werd als beste beoordeeld. Wij moeten in Nederland klaarstaan om het over te nemen met z'n allen van deze rechtse regering. Um, en dan kunnen we laten zien dat we een ander land mogelijk kunnen maken... waarin het niet alleen maar om de centen gaat, waarin we ook dingen samen doen, waarin we eerlijk delen. Ik wil daar leiding aan geven aan die Partij van de Arbeid. Um, we zullen het samen moeten doen. Het is een lange weg, maar we kunnen de grootste partij worden. Een alternatief bieden. En als u mij het vertrouwen geeft, dan ben ik uw man.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 en dat zei Martijn van Dam. Ronald Plasterk, op dit punt de officiële woordvoerder... vindt dat de PvdA tegen moet stemmen... als Nederland niet één of twee jaar de tijd krijgt... om het tekort naar 3% terug te dringen. De gemeenteraad van Hoorn heeft na maanden van discussie een nieuwe tekst opgesteld voor bij het beeld van Jan Pieter Zoon Koen. Burgers van Hoorn hadden daarom gevraagd uit onvrede met het feit dat Koen als een held wordt vereerd, ondanks de slachtingen die hij aanrichtte in Oost-Indië. Toch is het burgerinitiatief nog niet tevreden met de nieuwe tekst. De ene zouteloze tekst uh, komt in de plaats van de andere zouteloze tekst. Er wordt geen uh, ja, moreel oordeel geveld. eigenlijk. Dat standbeeld is een eer, als eerbetoon eigenlijk euh, ooit neergezet hè, in 1893. Ja, en zolang de gemeente daar geen afstand van neemt, blijft het natuurlijk een eerbetoon. Want ja, de gemeente had bijvoorbeeld een zinnetje toe kunnen voegen aan de tekst, zoals de gemeente hoort: ziet het niet langer als een eerbetoon.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 Stellend resultaat geleid. En ja, ik zou verder niet weten wat ik aan uh, zou moeten doen. Ik laat het maar over aan de volgende generatie. Met het traditionele boekenbal is de 77ste boekenweek ingeluid. Het thema vriendschappen en andere ongemakken. Schrijvers die het bal gisteravond bezochten vertellen wat vriendschap voor hen betekent. Zoals Franka Treur. Een soort verliefdheid eigenlijk op iemand. En uh, dat je echt veel uh, met elkaar kunt uh, lachen. Dat je kunt, uh, ja, veel te vertellen hebt. Dat je. Dingen deelt en dat je dan samen tot nog meer inzichten komt. En uh, nou ja, dat je ook een beetje voor elkaar zorgt. Als je merkt dat het bij iemand niet zo goed gaat, dat je dan een keer zegt van nou uh, kom eten, dan uh, kook ik even iets gezonds voor je. En dan uh, ja, zo, dat soort dingen. De schrijfster Connie Palme vindt niet alleen vriendschap bij personen. Vriendschap is dus heel erg nodig, maar ik vind elke verslaving, dus aan drank of aan een sigaret, dat noem ik een vriendschap zonder vriend. Uh, vrienden kunnen doodgaan, kunnen je verlaten, die kunnen met je breken. En dat doet een sigaret een, een nooit, doet een glas wijn nooit. En Geert Mak raakt ontroerd door vriendschappen van staatslieden. Bijvoorbeeld tussen Churchill en Harry Hopkins. Uh, Churchill was helemaal alleen in de oorlog. Roosevelt stuurt iemand naar Engeland. En die Harry Hopkins en die Churchill die vonden elkaar op een paar dingen. Uh, onder andere op hun, hun geloof. En Churchill was zo blij als een hond. En...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 Het Internationaal Strafhof doet vandaag zijn eerste uitspraak. Tegen Thomas Lubanga uit Congo. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en inzetten van kindsoldaten. Aanklacht tegen Lubanga is vrij willekeurig gegaan, zegt correspondent Koert Lindijer. Omdat andere militieleiders wel vrij uh, rondlopen zijn, rechterhand bijvoorbeeld een zekere Bosco Ntaganda... Uh, die wist het zo uh, te regelen dat hij nu generaal in het regeringsleger is... en die heeft evenveel misdaden begaan als, uh, als Thomas Lubanga. Dus dat is denk ik de grootste kritiek in Congo op dit proces... dat hij niet de enige is. Of het vandaag echt tot een straf komt, dat is nog maar de vraag... zegt NIOT-onderzoeker Thijs Bouwknecht. Het grootste probleem zijn de getuigen in deze zaak. Het uh, de bureau van de aanklager heeft 30 getuigen naar Den Haag laten komen... waarvan 9 kinderen... En een vijftal van die kinderen heeft gezegd dat, dat ze gelogen hebben voor het hof. Dat ze gecoacht waren door NGO's in Congo. Lubanga zit sinds 2006 vast in Scheveningen. Daarvoor zat hij al vast in Congo. Autoriteiten daar hebben hem uitgeleverd uiteindelijk. Effectenbeurs op Wall Street zijn op het hoogste punt in jaren gesloten. Beleggers reageerden positief op nieuws over de Amerikaanse en de Duitse economie. De Dow Jones sloot 1,7% hoger. En de technologiebeurs de Nasdaq eindigde met een winst van maar liefst 1,9%. In Azië gaat het ook goed. In Japan staat de Nikkei op een plus van bijna 2%. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 14 minuten over zes. Paparazzi in Frankrijk zijn er dan toch ingeslaagd... om de baby van Nicolas Sarkozy en Carla Bruni te fotograferen. Bruni beviel op 19 oktober 2011 van hun dochter Giulia. De presidentiële familie dreigde direct na de geboorte van de baby... met gerechtelijke stappen... als er zonder toestemming foto's van het meisje geplaatst zouden worden. Maar tijdens een bezoek aan de kinderarts... is de dochter van de 56-jarige president toch gefotografeerd.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 Carla Bruni was dat met Kalkuun Maddy. 17 minuten over 6. We gaan voor de eerst vanochtend naar Maino Remmers. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent in Weert. Wat doe je daar? <laughs> ik sta op een industrieterrein in Weert... bij de sociale werkvoorziening... waar net het licht aanvloept trouwens, terwijl de plaats stopte. En dan kijk ik even op een bordje en er staat... Ja, dat is echt zo'n term die dan bij een sociale werkplaats hoort. Zo'n motto, onze mensen, uw werk... Er werken zo'n 800 mensen bij de sociale werkplaats, de Rissegroep, hier in Weert, Maar daar moeten er waarschijnlijk zo'n 90 van vertrekken in de toekomst. En dat heeft dan alles te maken met de, ja, die, eigenlijk die nieuwe uh, wet... Uh, waar het over gaat in, uh, in, in Den Haag vandaag. Daar is een hoorzetting uh, over. Um, want er moet bezuinigd worden op die sociale werkplaatsen. Het kabinet wil eigenlijk dat mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking zo lang mogelijk toch aan het arbeidsproces blijven meedoen. Uh, links en rechts zijn daar diep over verdeeld. Zo mocht vorige maand nog blijken toen Emiel Roemer, toen nog Job Cohen en premier Rutte op bezoek waren bij een sociale werkvoorziening in Tilburg. Luister maar. Mensen die bij de sociale werkplaats werken, uh, die, die, die, daar gaan wij niet aankomen. Wat we wel willen bereiken is dat mensen die ook zouden kunnen werken buiten de sociale werkplaats, dat, dat meer gaan zien. Wat is uw bezwaar tegen die wet? Want die wet zegt eigenlijk, laten we nou uitgaan van wat mensen nog kunnen in plaats van ze wegstoppen. Dat, dat zou ik alleen maar voorstander van zijn, graag zelfs. Maar dat is wat hier gebeurt. Dit breekt die nou juist af. Hier uh, moeten 60.000 van dit soort werkplaatsen, die moeten verdwijnen. Mensen die straks gedetacheerd gaan zitten bij een bedrijf... die worden ver onder minimumloon betaald tot wel negen jaar toe... terwijl ze naar vermogen presteren. En dat in een beschaafd land als Nederland is natuurlijk te zot Ja, die laatste was Emiel Roemer. En het gaat dus over die wet werken naar vermogen die in 2013 in moet gaan. En terwijl ik hier sta te wachten bij de sociale werkplaats... moet ik eigenlijk even denken aan Luc... Luc woont in Den Bos en die ken ik echt al heel erg lang. Luc werkt ook bij zo'n sociale werkplaats en heeft altijd oordopjes in. Luistert naar meerdere zenders tegelijk. Luc heeft altijd dezelfde kleren aan, dezelfde ribfluwelen broek en de jas. En altijd als wij een locatieuitzending maakten, of het nou was destijds nog met de lokale of de regionale omroep, of als we als NOS zijnde daar een uitzending maakten, dan kwam Luc altijd kijken met dat oordopje in, hangend op zijn fiets. En soms. Soms liet ik hem ook wel in de reportagewagen zitten... tijdens de uitzending. Dat vond hij fantastisch. Daar kon hij een beetje achter de schermen meekijken. En Luc, die luisterde altijd, wist dus ook bijvoorbeeld... altijd als ik dus bijvoorbeeld... of als jullie daar in Hilversum, Lara Marcel... als jullie een foutje maken, hè, mij aankondigen... en dat het dan niet lukt, of dat de verbinding wegvalt. Of nog erger, jaren geleden bij toen nog het filiaal... dat ik dus dwars door de ster heen ging. Ik kwam ik een maanden later tegen Luc... hangend op die fiets en dan zei hij, ja... Dat was wel een foutje, hè, Maino. Toen ging jij wel de mist in. Tja, Luc, als je nu luistert met je oordopje in... misschien maak ik weer een foutje. Ik zal het proberen te voorkomen, maar je moet maar zo denken... mijn foutjes hebben minder vergaande consequenties... dan de foutjes die sommige politici het wel eens maken. Het gaat over sociale werkplaatsen, mensen die daar werken... en misschien binnenkort wel naar het echte bedrijfsleven gaan. Maino Rebbers gaat het foutloos brengen vanochtend. 10 minuten voor half zeven is het. U langs naar het NOS Radio 1-journaal. De Viervleur van de Nederlandse literatuur... verzamelde zich gisteravond voor het Boekenbal in Amsterdam. Het feest is het traditionele startschot voor de jaarlijkse boekenweek. Thema is dit jaar vriendschappen en andere ongemakken. Verslaggever Jeroen Wielaert vroeg wat auteurs wat het thema bij hen losmaakt. Op de uitnodiging voor het feestboekenbal heette het zo. Vriendschap knoopt, lust Strikt bindt en toont haar boezemvriend. En daar kwam direct Franka Treur aanlopen. Nou. Wat is nou vriendschap? Vriendschap? Oh ja. ja, ik begin meteen te denken. vriendschap is een illusie, maar dat is niet waar, denk ik. Ik vind vriendschap echt. Um, een van de meest bijzondere dingen wel. als het gaat om uh, sociale interactie. dan is vriendschap echt wel. een soort verliefdheid eigenlijk op iemand. en uh, dat je echt via.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 Ja, ik denk, vriendschap en schrijven dat weer echt, zijn echt verschillende dingen. Je, um, vriendschap je, je, is echt. Voor... geen ongemakken genoeg kun je hebben, toch? Ja, maar um, kijk, over ongemakken schrijf je dan en over en vriendschap, daar geniet je van. Die vriendschap sleep je er doorheen? Nou, zo is het maar net. Het zwaar leven, hoor. Zo in je eentje op een zolderkamertje. Ja. Dat mag een bijt. Nou. En heb je nog vrienden na de boekenbal? Ja, nee, zeker. Hier, dit zijn de gelegenheden waar je vrienden moet maken. Maar ik heb eigenlijk al best wel veel vrienden. Eigenlijk moet ik niet meer maken, want dan, dan, dan komt er niemand schrijven toe. In Oscar liet Jan Siebeling pas geleden maar weer zien... hoe breekbaar vriendschappen kunnen zijn en hoe literair. Ja, want uh, die twee vrienden die, uh, houden van dezelfde vrouw. En dat, ja, dat geeft problemen in het leven. Dat De ongemakken. Verloren. De ongemakken, dat is het ongemak van vriendschap. Als er een vrouw tussen komt. Zegt een schrijver die een grote vriend verloren is zoals Louis Ferron... Ja, en het ik, bestaat wel in de letteren, hè? Ik zeker. En, uh, uh, Louis was een grote vriend en die mis ik heel erg ook vanavond. Uh, ik ben zeer be be bevriend, ik denk tot het einde van mijn dagen... met Frans de En dat zal nooit overgaan. Het bestaat nog. Het bestaat, zeker. Maar ik denk dat vriendschap langer houdbaar is dan, dan, een, dan, dan liefde. Want uh, liefde wil alles, wil het totale. Maar vriendschap wil, is op één ding, op een bepaalde affiniteit gericht... Of misschien op één, ja, ik denk dat dat uh, langer houdbaar is dan een relatie. Beste vriend, ja, dat kon natuurlijk geen toeval zijn... dat Robert Vuistje daarmee kwam, een paar weken voor de boekenbal. Ja, nee, ik, ik kan echt met de hand op mijn hart zeggen... dat ik dat die titel al drie jaar geleden bedacht had. En ik heb toen, een jaar geleden, werd het, het thema bekendgemaakt. En ik heb toen nog overwogen van, ja, moet ik nu de titel gaan veranderen? Omdat het anders lijkt alsof ik uh, die titel heb uh, bedacht... voor. Voor het boekwerkthema. Maar ik, ja, ik zou het een beetje raar vinden om dan daarvoor mijn hele titel te gaan veranderen. Dus het, het, ja, het, was, echt, uh, ja, het was echt toeval. Eén en al onderzoek over de ongemakken hè, van vriendschap. Ja. En hoe het fout kan gaan met beroemdheid en zo. Ja, nee, ik vind de, de manier waarop het misgaat vind ik altijd wat spannender dan... Uh, dan wordt het literatuur. Ja, precies. Dus als het, ja, in het echte leven is het veel prettiger als het allemaal goed gaat. En als, je allemaal, als iedereen allemaal gelukkig is. Maar voor een boek is dat, is, vind ik dat totaal oninteressant. Je wordt omgeven door vriendinnen. De een blond, de ander donker. Wat voor een vriend is Robert? Robert is een hele aardige, beleefde, lieve vriend. Hij is mijn beste vriend. Heerlijk ja. vriendschap. Of is het liefde? Liefde. Jeroen Wieler en de vriendschap op het boekenbal. Die hoort er nog meer over vanochtend van hem. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Bayern München en de Olympique Marseille hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Bayern haalde flink uit tegen het Zwitserse Basel. Met de 7-0 overwinning werd de eerdere 1-0 nederlaag ruimschoots goedgemaakt. Verslaggever Ronald van der Geer. En dat terwijl Bayern München vooraf nog wel bang was voor FC Basel. Ploeg leek namelijk niet te kloppen. Verloor in de Champions League één keer van Benfica... in, in augustus de laatste competitie-nederlaag. En dit FC Basel had wel Manchester United uitgeschakeld. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Nou ja, die van Bayern München waren dus gewaarschuwd. Maar het werd een gala-voorstelling. 7-0 met Arjen Robben, Mario Gomez en Ribéry in de hoofdrol. Robben scoorde twee doelpunten. Ribéry drie assists op Mario Gomez, die er uiteindelijk vier maakte. Ja, iedereen speelde eigenlijk een hoofdrol. Want Bayern München was fantastisch en lijkt op tijd in vorm. Mag zich melden in de kwartfinale van de Champions League... en lijkt zich in deze vorm toch ook weer te gaan melden... om het kampioenschap in Duitsland. Een galavoorstelling, dus in München.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 uh, ja, er zijn hier wat, wat mensen binnen de club, met name uh, Heunes ook, uh, die, uh, die hebben zoveel betekend voor deze club. En, en, en ja, dat ze eindelijk dan die finale hebben gekregen hier, ja, dan is het natuurlijk een droom die uitkomt. en ja, Hopelijk uh, ja, kunnen we. Moeten we kijken, moeten we afwachten, kunnen we nog weer een stapje dichter bij de finale komen. Dus we zitten nu in de kwartfinale en uh, ja, moeten we maar kijken wat uit de loting komt. Maar goed, uh, ja, uh, als wij zo spelen zoals vanavond, dan uh, zijn we denk ik gevaarlijk. Zijn we een gevaarlijke ploeg en dan hebben we wel kwaliteit. Ja. Dan naar internationale. Die ploeg leek een verlenging... uit het vuur te slepen tegen Olympique Marseille. Totdat er in de blessuretijd van alles gebeurde... Inter won nog met 2-1. Maar ja, dat is na de eerdere 1-0-nederlaag te weinig... om door te gaan naar de kwartfinale van de Champions League. Verslaggever Frank Wielaert. Man van de avond is in ieder geval man dan daar. Want in de eerste tien minuten... een reuze kans voor Sneijder houdt hij tegen. Terwijl hij eigenlijk al op de grond ligt... krijgt hij toch nog zijn arm achter een schot van Sneijder van dichtbij. En... Twee minuutjes later Milito met een bal tegen zijn borst. Hij doet het heel bewust, maar niet bewust richting Mandanda... die met een reflex de bal uit zijn doel haalt... en daarmee Olympique Marseille in de strijd voor de kwartfinale. Daarna gebeurt er heel lang helemaal niets... en sleept die wedstrijd zich voort naar het einde... in het voordeel van Olympique Marseille. Tot Milito uit een corner ineens de bal voor zijn voeten krijgt en hem binnenprikt. Dan is het 1-0. Dreigt het verlenging te worden. Diep in de blessuretijd. Brandao 1-1. Dan is die wedstrijd gespeeld. In ieder geval qua uitslag. Maar moet er nog een doelpunt vallen? Het is opnieuw Mandanda die de hoofdrol voor zich opeist. En Pazzini ondersteboven loopt. En uiteindelijk is het Pazzini die de eindstand bepaalt op 2-1. Inter en Schneider uitgeschakeld. Olympiek Marseille door.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 Het uh, eind van het seizoen zit erop, want uh, ik wil wel benadrukken, het is, het is pas aan het eind van het seizoen. Oja begon zijn betaald voetbalcarrière in 1994 bij FC Volendam. Daarna speelde hij onder meer elf seizoenen bij PSV, kwam hij drie jaar uit voor de Blackburn Rovers... en speelde hij de afgelopen twee seizoenen voor Ajax. Oja speelde ook 55 Interlands en kwam in actie op twee EK's en twee WK's. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. In Zwitserland zijn bij een ongeluk met een Belgische bus... 28 mensen omgekomen. Onder de 28 doden zijn 22 kinderen. 24 kinderen raakten gewond. Kinderen komen uit Lommel en Heverlee. De bus verongelukte gisteravond in een tunnel op de Zwitserse snelweg A9 bij Sierre. Volgens de politie botste de bus bij een noodparkeerplaats... met hoge snelheid tegen de linkerwand van de tunnel waarna die naar de andere kant slingerde. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De bus was op weg terug naar België na een skivakantie. Rick Santorum heeft in de zuidelijke Amerikaanse staten Alabama en Mississippi... de voorverkiezing voor het republikeinse presidentskandidaatschap gewonnen. Beide staten won de conservatieve Santorum nipt van Newt Gingrich en Mitt Romney. Landelijk gezien gaat de gematigd conservatieve Romney nog aan kop. En de gemeenteraad van Hoorn heeft een nieuwe tekst opgesteld voor op de sokkel van het beeld van Jan-Pieters van Koen. Komt onder meer te staan dat Koen zijn successen als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië op zeer gewelddadige wijze boekte. Burgers van Hoorn vonden het fout dat Koen op de vorige tekst alleen als een held wordt vereerd. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Na een bewolkte en grijze dag gisteren beginnen we vandaag ook weer met veel bewolking. Toch komt vandaag plaatselijk de zon er even bij. Nou, op dit moment is het ook overal bewolkt, rustig en droog. De temperatuur ligt rond een graad of 5 à 6. Nou, vanochtend blijft het dus ook bewolkt, maar in de loop van de middag breekt mogelijk in het zuiden hier en daar de zon door. En de rest van het land blijft het overwegend bewolkt. De middagtemperatuur loopt uit 1 van de graden of 9 à 10 in de bewolkte gebieden tot 14 graden in de zonnige delen en dat geldt dus voor het zuiden. Er staat erbij maar weinig wind, een zwakke wind en die komt overwegend uit de noordelijke richtingen. Morgen donderdag knapt het weer aanzienlijk op. Er volgt een aangename lentedag met veel zon en weinig wind. Het wordt dan 13 graden in het noorden tot maar liefst 17 graden in het zuiden. Tot en met vrijdag blijft het zonnig in droog. In het weekend raakt het geleidelijk aan meer bewolkt en neemt ook de kans op regen toe. ANWB Verkeersinformatie met maar één korte file op de A7 van Horenaar-Zaandam bij Weidewormer. Twee kilometer. Bij Atlon Carly's staan we al bijna 100 jaar van mobiliteit.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Pieter Omtzigt is aangewezen als speciale rapporteur pensioenen. Het CDA-kamerlid moet de bemoeienis van de Europese Commissie met onze pensioenen in de gaten gaan houden. Brussel probeert al langer om pensioenfondsen strengere regels op te leggen. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wil de Europese Commissie dan met onze pensioenen?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 Ja, u gaat dat dus proberen tegen te houden, meneer Omtzigt. Bent u een beetje een goede lobbyist? Nou, ik zie mezelf niet zozeer als een lobbyist... als wel dat ik andere landen van overtuig dat het niet zo'n goed idee is. Of nou, niet dat, voor hun. dat klinkt toch echt als lobbyen? Ja, dat is een lobby voor, inderdaad voor het Nederlandse pensioenstelsel. Ja. Ik ben de afgelopen twee jaar um, vicevoorzitter geweest... ...van de Commissie Sociale Zaken in de Raad van Europa. Dus dat betekent dat ik een vrij groot netwerk heb... ...van woord voor de sociale zaken in alle landen van Europa... Dus ja, ik hoop dat ik in ieder geval die mensen dat makkelijk kan benaderen. En ja, dit belang van Nederland is zo groot dat we hier echt mee aan de slag moeten. Pieter Hoon zegt, dank voor vanochtend. Graag gedaan. Dan door naar uh, Washington. Harde taal daar. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Obama aan dat Amerika, Europa en Japan China zullen aanklagen... bij de WHO, de Wereldhandelsorganisatie, over de Chinese exportbeperking van zogenaamde zeldzame aardmetalen.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 Is de indirecte boodschap vanuit Peking? Nou, daar kunnen ze het mee doen. Later in de uitzending hoort u er meer over. Dan praten we met Michel Rademaker. Hij is deskundig op het gebied van de strategische strijd om grondstoffen. Nog een dure grondstof: uh, de olie. Vanwege de aanhoudende onrust in het, het Midden-Oosten stijgt de olieprijs al maanden. Dat heeft een weerslag op de prijs van een liter benzine of diesel. Zo kost een liter diesel aan de pomp nu 1,51 euro. En dat is een record. De automobilist moet diep in de buitel tasten naar het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 Uh, met onze garage zitten we ook elk, uh, elk kwartaal om te kijken naar het motormanagement. die bij de software voor om het goed uit te lezen. Uh, daarnaast, uh, uh, met onze bandenleverancier gaan we dit jaar ook een programma uh, op, opzetten... dat we goed kijken naar druk van de banden. Druk van de banden bepaalt ook voor een deel het verbruik van, van, uh, van diesel. En, en met je klanten probeer je te voorkomen dat je lege kilometers hoeft te rijden... want dan hoef je niet uh, de prijs te verhogen. Zo efficiënt, om, zo efficiënt mogelijk omgaan dus met het transport? Ja, dat is wel, wel de bedoeling. Uh, al moet ik zeggen dat al die maatregelen die je neemt... Uh, eigenlijk het niet vallen met uh, de tempo en de omvang van de stijging van de dieselprijs. Wat rijdt u zelf eigenlijk, privé? Wat voor auto? Ik rijd zelf privé uh, die, uh, benzine nog. En als u aan de pomp staat en u heeft net uw tank volgegooid, wat denkt u dan? Krampen in mijn de zak. Zo dadelijk, Bastian Rijngas, de directeur of de acteur en zanger... wordt ambassadeur van Natuurmonumenten. Waarom? Daar gaan we zomaar eens vragen. Eerst naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. John, hoe is het op de weg? Ja, een normale woensdag eigenlijk. Een paar korte files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, drie kilometer. Twee kilometer op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weide Wormer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse... ook daar twee kilometer. Wat verwacht je nog, John? Ja, woensdag is het meestal niet zo gek druk. Meestal komen we niet verder dan 100 kilometer. Nou, ik zie eigenlijk geen reden dat het vandaag anders zou zijn. Dan horen we later van je. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Marno Remmers is vanochtend in Weert bij de sociale werkplaats... waar net het licht aan vloepte. En dus ben je binnen, Marno? Ja, ik ben binnen. En de meeste mensen komen hier ook binnen. Want uh, er werken hier, uh, ik geloof, zo'n 800 mensen. Maar die zijn deels gedetacheerd. En sommigen die werken hier, zoals Mieke Verweerde... die zegt, die, ik, woon hier al, ik werk hier al 19 jaar. 29. 29? Ja. Het eerste foutje ja. uh, wat, wat hebt u altijd gedaan? Ik ben begonnen in de poetsdienst. Ik heb 11 jaar in de kantine gewerkt. Toen ben ik naar de assemblage gegaan. Ja? Wat assembleert u dan? Er uh, was toen snoep. En, uh, ik weet niet meer wat er toen allemaal was, maar toen ben ik naar buiten gegaan. Ja. Ik heb bij een snoepfabriek gewerkt. Ik heb in Helmond gewerkt bij de Maxi Ik heb in Reuver gewerkt bij EFS. Dat is toch een heleboel, uh, een, heel, een heel arbeidsleven zo, hè? Ja, en ik heb bij een kaasfabriek gewerkt. Oh, dat lijkt me ook interessant. Ja. Maar weet u ook dat er nou honderd mensen hier weg moeten? Dat weet ik wel, ja. En mag u blijven of, of geldt dat ook voor u misschien straks? Ik mag blijven, zolang het duurt. Ja, daar hebben wij het over. De, de wethouder is hier ook uh, naartoe gekomen. Dat is wethouder Lietjes. Hij gaat over de, de, de arbeid in Weert. En dus ook over de sociale werkplaats. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de bezuinigingen. Want uh, eerst was de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het, het werk. En nu moet de gemeente dat gaan doen. Ja, de, de verantwoording lag ook bij de Rijksoverheid... maar was gedelegeerd bij de gemeente. En nu is het zo dat uh, ja, de wet werken naar vermogen gaat ingevoerd worden. 2013, ingevoerd. 2013, ja. Maar een portemonnee hebt u er niet bij gekregen? Nee, dat is uh, sterker nog... Uh, het vorige kabinet is al begonnen met bezuinigen... op, uh, met name de sociale werkvoorziening. En dat merken we nu. Ja, uh, ja het betekent dat sommige mensen dus hier niet meer terecht kunnen, want er is geen geld voor. Dat klopt. Uh, wij hebben inmiddels het besluit. en uh, ja, Dat hebben we niet met, uh, met plezier gedaan, dat mag ik wel zeggen. Om mensen die hier een tijdelijk contract hebben... om die contracten af te laten lopen... en niet de mensen een vaste baan hier uh, te garanderen. Ja, terwijl mensen dat met ontzettend veel plezier doen... dat hoor je ook van, u doet het heel graag. Hè? Ik doe het heel graag, ja. En er zijn heel veel collega's die dit enorm zullen missen... als ze hier niet meer elke dag naartoe mogen. Want dat zorgt ook voor een dagbesteding... Ja, en de hele dag thuis zitten, daar, daar kun je ook geen opvulling aan geven. Nee, ja. Ik heb ook lang vrijwilligerswerk gedaan, onlangs dat ik hier werkte. Vier, drie, kwart jaar op een bejaardenhuis, op een PG-afdeling. Je hebt echt wel van alles gedaan, hè? <laughs> Meer dan ik, in ieder geval. <laughs> maar ja... Um... Aan de andere kant zegt dit kabinet, als mensen nog kunnen werken, zoveel mogelijk in het normale arbeidsproces, daar zit toch ook wat in? Daar zit uh, zeker wat in en uh, dat is ook de uitdaging van, uh, van de toekomst, laat ik het uh, zo zeggen. Het zal niet uh, makkelijk worden, maar goed, uh, uh, de besluiten zijn genomen. Ja, de wet moet nog weliswaar uh, aangenomen worden, de wet werken aan vermogen, Maar uh, zoals het er nu uitziet, en ik heb een debat meegemaakt in, in de Tweede Kamer... Vandaag ook weer een hoorzitting. Waarom staan we hier ook? Ja, dat klopt precies. Vandaag is eigenlijk voor de eerste keer... dat de wetwerken naar vermogen behandeld wordt in de, in de Tweede Kamer. Maar ik ben bij een debat aanwezig geweest... wat met name over de Rissen en de bedrijven en sociale werkvoorziening in Roermond ging. En daar kon je heel duidelijk merken... de staatssecretaris gaat hiervoor. En hij houdt voet bij het stuk wat dat aan gaat. Ja, dat doet deze staatssecretaris ook wel. Hè. Zo kennen we hem wel. Uh, Goed, goed, ja, we staan op een industrieterrein hier. Zijn er ondernemers in Weert die zeggen... ja, ik ga toch proberen om een aantal van die mensen... gewoon in mijn bedrijf te laten werken. Met een normale baan. Ook al moet er wat aangepast worden, een deur wat breder... Die zijn er wel, maar uh, nog niet veel, laat ik het uh, zo zeggen. Daarom is het zo, we hebben in het, in het verleden natuurlijk hier meetings gehouden... waarbij we ondernemers uh, uitnodigden om uh, eens een kijkje te komen nemen... ook uh, mensen aan hun voor te stellen. Dat leverde weinig op. En we hebben inmiddels ervoor uh, gekozen om een stichting op te richten. En die stichting, daar zitten ondernemers uit uh, Weert en omgeving uh, zitten daarin. En die worden nou de ambassadeurs van uh, deze sociale werkvoorziening. Nou, dat is dan de toekomst de wat we daar... Mieke gaat zo aan het werk, denk ik, hè? Ik ga zo aan het werk. Ja. ja, ze gaan hier beginnen. En wij gaan eens even bekijken wat ze dan allemaal doen. Marno Remmers praat vanochtend over werken naar vermogen. Maar daar moet dan wel de gelegenheid voor zijn. De Tweede Kamer heeft er een hoorzetting over vandaag in Den Haag. Marno Remmers is in Weert. Het is negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar de natuur... Bastian Ragas is het schat, de zanger en acteur, zegt het natuurbeleid in Nederland niet langer aan te kunnen zien en werpt zich nu op als de nieuwe ambassadeur voor natuurmonumenten. Vanmiddag wordt hij officieel benoemd. Meneer Ragas, goedemorgen. Dag mevrouw, goedemorgen. Is het een goedemorgen? U heeft het laat gemaakt, hoorde ik, op het boekenbal. <laughs> ja, dat is een mooi feestje, dank u wel. Oké. Okay. Zeg, wat is er mis met het natuurbeleid in Nederland? Uh, het is onfatsoenlijk, mevrouw. Het is uh, onfatsoenlijk, ongehoord, ongekend. En het is ook heel pijnlijk. Mm, namelijk? Uh, namelijk, uh, er wordt 70% op de natuur gekort. En uh, meneer Bleker is zijn staatssecretaris die er zit uh, vanwege... omdat die jongen bij, die bij het CDA zit, een christelijke partij... Uh, ja, een christelijke partij die zo uh, uh, ja, ongehoord slecht omgaat met het leven... Uh, door uh, dit goed te keuren, uh, dat is heel pijnlijk... Uh, de natuur in Nederland staat ontzettend onder druk. We moeten ontzettend voorzichtig zijn. We wonen in een heel klein land. Een heel overbevolkt land. En uh, meneer Bleker uh, ja, uh, gaat ermee om alsof het, uh, alsof het productiemiddelen zijn, mevrouw. De natuur moet alleen maar, daar moet alleen maar geld mee verdiend worden. Ja. Uh, de koeien zijn ervoor om er geld mee te verdienen. De natuur is ervoor om te verbouwen. En uh, Pijn en dat is uh, ongehoord en onfatsoenlijk. Ja, meneer Ragas, wat, ja, uh, wat zou je. Hoor je de passie in mijn stem? Ja, ik hoor het, uh, ondanks ja. dat het een ontzettend dikke stem is. Uh, hoor ik die passie inderdaad? Uh, hoe zou u het beleid van, van de staatssecretaris of van dit hele kabinet ja. natuurlijk, want daar staat hij voor, uh, kunnen veranderen? Ja, ik ben geen politicus. Uh, ik, uh, ik, ik wil alleen heel uh, graag de uh, luider. En uh, laten zien dat Natuurmonumenten een organisatie is die al honderd jaar... Het is een vereniging, hè, Natuurmonumenten, meer dan 700.000 leden... Uh, de noodklok luidt dat er in Nederland uh, heel goed opgelet moet worden wat er gebeurt nu. En dat, uh, dat meneer Bleker dat het eigenlijk vrij geruisloos om op krijgt. Uh, we moeten echt heel erg goed luisteren wat er gebeurt. En heel goed oppassen en... Uh, en, en, en proberen met elkaar uh, goed te realiseren wat er gebeurt. En wat er gebeurt is echt uh, gruwelijk. Ja, meneer Ruggens, ik wist helemaal niet dat u zo geëngageerd was... en zeker niet op het gebied van natuur. Want wat heeft u met natuur? Uh, ik ben ja, lid van natuurmonumenten. Ja, dat zijn wel en, meer en, mensen. Wat zegt u? Dat zijn wel meer mensen, volgens hmm. mij. Nou ja, dat zijn in al 700.000 mensen in Nederland. Ja. Uh, het is na de ANWB de grootste vereniging van Nederland. Ja, maar wat, wat heeft u ermee? Wat, wat vindt u voor uh, het mooiste uh, stukje natuur in ons land? Wat zegt u? nou? We hebben een huis in de, in, in, uh, bij de Wieden en uh, dat is een stiltegebied in het oosten van Nederland. Uh, uh, we zitten in een, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen, zonder. Uh, we zitten in Nederland uh, zo dicht op elkaar. En dat er gebieden zijn in Nederland waar je, waar je tot rust kan komen zonder geluid, mm -hmm. zonder herrie, uh, maar ook Dus als mensen 140.000 jaar op deze wereld bouwen, zou het 130.000, 120.000 jaar zijn. Maar de laatste 40, 50, 50 jaar pas zijn we met z'n allen zo ongelooflijk doorgedraaid. om maar te blijven meedraaien in een economische maatschappij. Uh, en daardoor vergeten we wel eens dat we ook uh, deel zijn van de natuur, en dat stilte, en dat uh, de verwondering over de natuur, het welzijn. Te zijn in geld uh, dat die van wezenlijk belang zijn voor ons uh, bestaan. Goed. En helder betoog. Bastian Ragens, acteur, zanger en nu dus ook nou ja, vanaf vandaag officieel ambassadeur voor natuurmonumenten. Dank u wel. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journal. De ochtendkranten. En Belgische media schrijven natuurlijk over de crash van de schoolbus in Zwitserland. Ook kranten de morgen heeft het over 28 doden, waaronder 22 kinderen. Die zouden een skireis hebben gemaakt met school. De kinderen zouden rond de 12 jaar oud zijn. Volgens de VRT reed de bus met volle snelheid tegen de linkerflank van een tunnel. En slingerde vervolgens naar rechts om daarna op de vluchtstrook te belanden. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zal zo snel mogelijk een crisistelefoonnummer openen. Opnieuw is er een hogeschool die zomaar diploma's heeft uitgedeeld. Het gaat dit keer om de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, meldt de Volkskrant. De school heeft ruim 250 hbo-diploma's uitgereikt... aan buitenlandse studenten uit Qatar en Zuid-Afrika... waar de Friese Hogeschool neven in, nevenvestigingen heeft. Volgens de onderwijsinspectie had stenden in die landen geen diploma's mogen verstrekken aan lokale studenten. De wet schrijft voor dat studenten die een Nederlands diploma krijgen in ieder geval een deel van hun opleiding ook in Nederland moeten volgen. Ook is de inspectie kritisch over de eisen die aan scripties en toetsen worden gesteld of beter gezegd het gebrek daaraan. De einde komen aan de megaschermen en televisies op straat tijdens de EK Voetbal. Als het ministerie van Veiligheid ligt, mogen er geen buitenschermen staan om de wedstrijden van Oranje te volgen, schrijft het AD. Het departement heeft alle gemeenten opgeroepen veel strenger te zijn bij het afgeven van vergunningen. Onder druk van lokale horeca en evenementenorganisatoren... geven gemeenten vaak te gemakkelijk vergunningen af. Het ministerie van Veiligheid is bang dat de massale opkomst van oranje fans... in combinatie met wat drank... kan leiden tot gevaarlijke en ongewenste situaties in de steden. extra probleem is dat de hulpdiensten er vaak niet bij kunnen. Het ministerie wil dat gemeenten alleen grote schermen toelaten... in af te sluiten ruimtes. Nog een tegenvaller voor de schatkist, koopt het Financiële Dagblad. De Belastingdienst moet mogelijk 1 miljard euro winstbetaling... terugbetalen aan buitenlandse beleggers. Een Finns fonds moest dividendbelasting betalen op winst... dat het had gemaakt op beleggingen in Nederland. Het fonds uh, protesteerde daartegen... en heeft het gerechtshof van het gerechtshof gelijk gekregen. Het is nu eigenlijk wachten op soortgelijke claims... van andere beleggingsfondsen. En de strijd om de supermarktklant is losgebarst, schrijft de Telegraaf. Met de aankondiging van nieuwe prijsacties... heeft Albert Heijn het gevecht om de klant op scherp gezet. Acties zijn uit nood geboren. Consumenten houden hun hand op de knip. Ook is de klantenloyaliteit op een extreem laag niveau beland... Steeds vaker kopen we bij verschillende supermarkten. Zeg, heb je al lopen schrobben thuis? Uh, nee. nee? Ja, de schuur opruimen, <laughs> keuken, schrobben, kleding sorteren. Bij het eerste lentezonnetje komen de emmers, de zwabbers en de sponsor tevoorschijn. Bij sommige mensen. Waar komt die opruimzin vandaan? Vraagt het AD zich af. Dat heeft uh, te maken met de lente.